30 files, ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort 5 kilometer, A10 West naar Zaanstad bij de Coentenel 5. A13 Rotterdam richting Den Haag, voortelft 5. A15 Rotterdam richting Gorkem, na een ongeluk bij Papendrecht 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De kijkers aan de andere kant veroorzaken lange file tussen Gorkem en Papendrecht 10 kilometer. En de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Knopend Hoevelaken 5 kilometer. Tot zover de verkeer. Серьезно, серьзно, серьзно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 Met nu, Zandvoort op zaterdag. Hallo, ik ben Giuseppe. Moet luisteren, ik heb de mooie verhalen voor jou. Uno, due, tres, cuatro. Werd te lang geleden. In die pizza restauranten, Kijk eens op een dag. Ja, in die ochtendkranten, Er was een talentjacht. Ja, in de grote stad. Hè, dat leek die Giuseppe wel wat, hè. En toen op die dagen. Ja, Het is toch niet lang klaar.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 wel een maar va no? Sì, molto bene. Maar komt een dag en dan ben ik erg populair. En dan maken ze van mij die tv's over die filmen en die mensen die komen van die heinde ver. Maar ik, ik blijf Joseph, altijd hetzelfde. Ik verander geen enkele dingen, alleen dansen en zingen. En dan die mama, wat is er aan dan? Hé, doet toch eens normaal? Wie denkt wat dat ik ben? Het is een krofkandale. Je bent nog lang een ster. Waar slaat dat nou weer op? Mensen, houdt die kop. En weer een keer voor die mama. Wat is er aan de hand? Hé, hey, doe toch eens normaal. Wie denken wel dat het bent, hè? Het is een krachtskandaal. Je bent nog lang een ster. Waar slaat dat nou weer op? Ach, mama, houdt op die kop. Hallo allemaal in de radio en de TV-landen. Hier is het Giuseppe dat ik een grote hit had in Italië met het lied Houd ook de kop en ik zing het lied voor al mijn fans die dan in die handen klappen en dat doet me zo goed. Je moet het leren, dit lied is hele simpel. Kijk, ik zing, hou de ook in en hoe zing? Hey! En dan zing ik de rest en dan in de ende allemaal had op de kop. Oké, okay, laten we proberen. Uno, due, tres, van de CIVM ging de tijd iets sneller dan wat we gepland hadden eigenlijk. Hè. Het was drie uur voor we het wisten. Hè. Dus vandaar dat we nog een keer na nou, drie uur voor je draaien. De een dingetje, oftewel Frank Paardenkoper, hoorde je met een uh, single volgens mij uit de jaren 80. In ieder geval heel oud, maar wel een doorbraak voor Frank Paardenkoper. Oftewel dingetje met Houd toch die kappen! Voor Zandvoort en de regio. En dat doen wij lekker niet en Jan Fris ook niet, want die staat bij het voetbal SV Zandvoort tegen Alsmeer. Jop. Ja, klokvlak drie uur was ze dan eindelijk voor meer, want uh, dat begon alleen maar sterker te verspelen. Het speelt hoofdzakelijk op de helft van Zandvoort. Uh, Boy, de vet zag er niet helemaal goed uit wat betreft uh, zijn uh, verdedigende spel. Maar het staat dus 1-1 op dit moment en uh, Aalsmeer mag een, een corner gaan nemen, een korte corner genomen. Gaat die bal voorkomen, gaat 16 meter gebied in geschot schot komen nou, verder oh, overheen en ver naast ook. Dus uh, Zandvoort uh, heeft, het, uh, heeft het wat moeilijk en het is ja, wel een klein beetje logisch natuurlijk. Je staat niet met je, met je sterkste team sta je te spelen, je sterkste elftal. En Aalsmeer staat toch uh, een stukje boven Zandvoort nog en dat uh, scheelt natuurlijk ook een beetje. Uh, Zandvoort heeft het altijd moeilijk tegen Aalsmeer, uh, zowel in Aalsmeer als in Zandvoort, dat is al de laatste paar het geval. En uh, daar uh, ja, dan moet je proberen om eruit te komen. Dat, dat lukt niet helemaal. Uh, op dit moment weer aansmeer aan de bal. Over uh, de rechterkant van het Zandvoortse veld. Uh, Chris Dulger moet dat proberen tegen te houden. Dat, dat lukte niet echt. Uh, nog steeds aansmeer. Uh, Dulger krijgt het uh, echt moeilijk daar. Die man is uh, erg goed. Uh, nu is dan uh, eindelijk iemand er voorbij. en dan gaat, uh, Nu gaat die bal via uh, Dulger over de zijlijn Ja. Uh, Aansmeer mag gaan gooien. Uh, uh, ik zei het al, Aansmeer, dat uh, begint steeds sterker te spelen. Uh, er zijn wel weinig ruimtes om te combineren. Maar toch vinden ze dan toch blijkbaar elke keer weer die vrije man... om uh, dan uh, te, dreigend uh, voor het Zand zijn doel te komen. Nu dan het Zand uiteindelijk. Boyer uh, boy Visser probeert naar het team met Reus te bereiken. Uh, kan Reus erbij komen? Kan hij erbij komen? Tereus heeft in ieder geval die bal, maar die wordt nu goed verdedigd. En uh, de bal valt een beetje meer in het nieuwe stand en Reus heeft nog steeds balbezit op dit moment. Aan de linkerkant van het zijn veld. Uh, hij heeft nu wel een paar verdedigers voor zich en dat had hij er net niet. Er komt die bal voor en dat is een hele slappe voorzet. Keeper heeft er helemaal geen probleem mee. Die kan zo die bal oppakken en meteen naar voren transporteren. Maar daar staat de dulgen. naar uh, Dylan uh, Kreug. Keuge probeert dat vissen te bereiken, dat lukt niet. Uh, Aasmeer neemt over, over de rechterkant van het hetzelfde. En dat is heel simpel oppakken voor Michel Menjo, want daar staat helemaal geen speler van Aalsmeer. De Zand wordt in de aanval op de helft van uh, Aalsmeer. Uh, uh, nu even kijken: uh, Mol, Maries Mol, waar? Uh, Berg, terug naar Mol, maar dat lukt niet helemaal. Er zit dus een speler van uh, Aalsmeer tussen. Die, uh, die bal makkelijk naar voren kan gaan. Maar toch weer Sanford daar. Die de bal krijgt. En dat is een hele zorgige baas. En dan kan zelfs iemand gaan uitbreken daar. En dat moet de Sanford op gaan passen. En dat is natuurlijk Ronald Kaals. Uiteraard Kaals. De, de sterke verdediger centraal. Voor de vet die bal kan wegwerken. Over de zijlijn. En Aalsmeer mag gaan gooien. Dat is ondertussen gebeurd. Uh, de bal gaat niet voorkomen nee. dat wordt gecombineerd daar. Uh, Zandvoort kan goed verdedigen, Dulger. En die speelt door heel, heel slorig uit. Dit zijn allemaal slorigheidjes waardoor Zandvoort die bal steeds verliest. En dan kan. Het... <coughs> Sorry, Asmer het over nemen. Nu helemaal over de andere kant van het veld. Uh, goed uh, gedaan van Asmeer daar. Dan uh, gaat het 6 meter gebied in. Ja, dan komt de schot. En dat is een heel slap schot, over de achterlijn. Uh, dat wordt dus een bal voor de vet. We hebben gespeeld op dit moment. Even kijken. Uh, 37 minuten. Uh, en de stand is 1-1 in de wedstrijd Zandvoort tegen Aalsmeer. En uiteraard straks veel meer wat betreft deze voetbalwedstrijd bij CFM. En nog veel meer andere onderwerpen. Daarover straks meer naar Billy Joel. my companion I walk through his fields Cause he knows who I am well. He sees my good day Then he kisses my good day single uit 1998 op de Sanfordse radio op deze zonnige zaterdagmiddag. Jawel, we hebben alles al gehad. Hè? Hagel, zon en noem maar op. De dag toch best wel redelijk weer. We hebben straks om half drie kunnen horen bij CfM. <lacht> Dit was trouwens de single van All Saints en Under the Bridge. Voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen Haalsmeer. Schakel we weer over naar Joop van Es. Joop. Ja, waar het inderdaad elk uh, moment afgelopen kan zijn. Uh, Sanders nog steeds 1-1 moet ik zeggen. En Sandvoort is, eh, hoewel eh, als weer eh, wat aandringt, niet... Echt veel minder dan Sandvoort. Want Sandvoort heeft in de laatste vijf minuten. twee tot de vakantie gehad. Eerst was het uh, Boy Visser. die uh, de keeper op zijn weg vond. Die, die viel toevallig in de goede hoek. En daarna was het uh, Maurice Mol die de bal niet omhoog kon krijgen. En waardoor hij ook tegen de al liggende keeper aanschoot. En uh, dat uh, is ontzettend jammer geweest. Want Sandvoort verdient op dat moment gewoon lekker een doelboetje. en dat is niet gebeurd. Uh, nu is uh, uh, uh, de eerste zelf afgelopen dat die het niet echt naar moeilijk heeft gehad. maar toch. Uh, gele kaart heeft moeten uitdelen aan uh, Dillenkreuze. Uh, hij heeft uh, afgesloten voor de eerste 25 minuten. En uh, ja, we gaan straks uh, gaan we gewoon weer lekker verder met deze wedstrijd. We hebben nog steeds 1-1 staat, dus uh, nog geen voordeel voor wie dan ook.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 Let her read my mind. She said that voodoo stuff don't do nothing for me. I'm a man with clear destination. I'm a man with broad imagination. You fog the mind. You stir the soul. Het is de nacht van de nacht, vandaar dat we over deze plaat rijden, The Rhythm of the Night. Jazeker. Als je maar geen licht geeft, hè, dat rhythm, dat is goed. Want het moet wel donker blijven natuurlijk tijdens de nacht van de nacht. Hier in Zandvoort doen ook diverse restaurants en dergelijke mee aan deze actie. Elana Lemmers en Andor Sandbergen zullen deze actie ook gaan ondersteunen. Als college BMW en uiteraard de VVV Zandvoort... Je hoorde de bots en de Rhythm of the Nights. En van de Rhythm of the night gaan we naar morgen, want morgen is het Rondje Dorp. Ja, morgen, uh, morgen is het weer zover. Uh, dan is het weer tijd voor de jaarlijkse kroegentocht Rondje Dorp. Het is alweer de zevende keer dat uh, Rondje Dorp georganiseerd wordt. Maar liefst tien teams met in totaal circa 170 deelnemers. Je zou die shirtjes maar moeten regelen voor die jongens. Dan heb je een leuke order. 170 deelnemers doen er mee aan deze meer dan ludieke tocht... dan een echte kroegentocht. De, ge de gezellige cafés uit Zandvoort doen ook dit jaar natuurlijk weer mee. Het is de bedoeling dat ieder team vanuit zijn eigen stamcafé... een ronde door het dorp gaat maken. En bij iedere deelnemende... Hoor een bepaalde opdracht uitvoert. Kom ik zo nog even op terug. En die opdrachten kunnen zeer divers zijn... zoals uit de voorgaande edities blijkt. Het is een echte kolderieke aangelegenheid. Zeker ook leuk voor de cafébezoekers die liever toekijken dan meedoen. De deelnemers overigens worden door de establishments zeer gastvrij ontvangen... en worden met hapjes en andere lekkernijen onthaald. Oorspronkelijk was deze editie op een eerdere datum gepland... maar door allerlei omstandigheden is de datum verplaatst... naar komende zondag 28 februari. Ja, februari. Ja, februari, oktober, ik, ik, ik, ik, Ja, we hebben het gisteren al gedaan. U kunt uh, de diverse teams volgen bij de volgende cafés. Oomstede, Scharrel, De Lamstra, Lallenhardy, Hardy 4, Samsam, De Klikspaan, Koper, Buitenspel en De Jengs. Een prima gelegenheid dus om eens een andere uitgaansgelegenheid te bezoeken. En nou hebben wij gistermiddag een rondje dorp gedaan. Eens even kijken wat uh, alle cafés gaan doen. Ja, en we zijn heel enthousiast begonnen. Een hoop bier erin gegooid bij ja. de cafébezoekers. Maar ja, ook, moet je niet open, En ook de uitbaters voorzien van de nodige drankjes om eruit te vissen. Van wat voor, wat voor uh, spektakel ze, uh, ze, ze gaan organiseren voor uh, de rondtrekkende teams. Maar wij zijn uh, helaas bij de derde trend, uh, café zijn wij gestruikeld. En uh, u begrijpt het al, ze lieten natuurlijk niets los over hetgeen wat de deelnemers morgen te wachten staat. Maar wij zijn wel een uh, illusie allemaal, hè? Ja, ja, eigenlijk wel, hè. Maar het was wel gezellig. Goed, gewoon uh, lekker morgen gaan kijken naar Rondje Dorp. Of gewoon gezellig uh, meedoen. als één grote familie, 170 man die uh, meedoet aan Rondje Dorp. Wordt weer een spektakel om. Hoe laat begint het eigenlijk? Een uurtje of twaalf of zo, hè? Twaalf uur ontvangst in je stamcafé en dan uh, tot een uur of vijf. Tot een uur of vijf. En dan uh, kieden dan, hè, zullen we zeggen. Sister Sleds en We Are Family. En daarmee werd het half vier tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komend allemaal gaan doen, albertje? Buiten ja. Rondje Dorp dan. Nou, ja, daar kom ik ook nog even langs. Maar laten we beginnen met wat momenteel bezig is op het strand. En dat is het NK Golf Golfsurfen Golf Surfen 2012. En dat alles vindt plaats bij de watersportvereniging Zandvoort... strandafgang Paulusloot. Eén... Uh, staat hier. één Zuid. Nou, Dat uh, is tot vijf uh, uur vanmiddag nog, dus als u dat wilt zien, dan kunt u zich nog, nog, nu nog even naar het strand begeven. De surfvereniging Zandvoort organiseert onder auspicie van de Holland Surfing Association de finale van het Nederlands kampioenschap golfsurfen. De hele Nederlandse top is vandaag aanwezig in Zandvoort en uh, uh, zullen hun kunsten uh, vertonen. Het belooft dus een lust voor het oog te zijn en uh, nog tot een uur of vijf om hen te zien surfen. Voor de deelnemers loopt de spanning namelijk heel flink op want in Zandvoort, want uh, de winnaars worden hier geboren en alles is nog mogelijk. Want de puntentelling ligt zo op het moment dicht bij elkaar. Dus tot 5 uur NK Golfsurfen 2012. En luisteraars die eerder hebben ingeschakeld weten natuurlijk al, vanavond of vanmiddag kan ik beter zeggen, begint de finale open kampioenschappen garnalen pellen bij Café Oomstee aan de Zeestra 62. En dat begint allemaal om 5 uur. U kunt dan uh, constateren wie er zijn overgebleven van de voorrondes... en wie wint het Open Zandvoortskampioenschappen Garnalenpillen. Ton Ariensen van Café Oomstee, huigmolenaar van Stampofjuw, Talassa... en vele vredelijks, waaronder de vrienden van Oomstee... hebben de handen wederom geslagen om het succes van afgelopen jaar te herhalen. En, de, en als u daarheen gaat, u krijgt de echte, echte Zandvoortse Garnalen... die u kunt gaan proeven. Vanmiddag vanaf 5 uur. En men verwacht de, de winnaar bekend te kunnen maken... rond de klok van een uur of tien. Café Oomstee. Vanaf 5 uur Zeestraat 62. En je zei het al, hè, de romantiek in de nacht van de nacht. En dat is bij diverse horecagelegenheden vannacht. Uh, wordt aandacht gevraagd voor het belang van de duisternis... voor de gezondheid van mens en dier. De gemeente laat in die speciale nacht... de aanschijnverlichtingen van het raadhuis, de hervormde kerk... en openbare verlichting in de grond op het raadhuisplein uit. Maar ook de ondernemers willen op een ludieke wijze meedoen. En daarom kunt u bij uh, vele horecagelegenheden... meegenieten van deze romantiek in de nacht. U kunt uh, verder naar, voor meer informatie kijken op www.zandvoort.nl. Dan gaan we naar de zondag. Ik zei het al. Rondje Dorp. Ja, diverse cafés. Hier staat vanaf half twaalf verzamelen en uh, tot een uur of zes. Uh, de deelnemers hebben 10 euro betaald. En de gezellige cafés van Zandvoort organiseren ook dit jaar weer het Rondje Dorp. Deze toch door Zandvoort neemt je mee naar diverse cafés. En in iedere kroeg zal er een leuke opdracht klaarstaan met een hapje en een drankje. Rondje Dorp staat garant voor een zeer gezellige dag. Uh, als u nog mee meedoen, ga dan even naar uw stamcafé... en dan uh, vragen of u nog mee zou kunnen doen. Ik heb al begrepen, want een kleine 180 deelnemers hebben we al. Dus dat wordt een hele drukke, gezellige zondagmiddag in Zandvoort. Waar kunt u ook nog uh, meer terecht? Uh, ja, tot 28 oktober is nog steeds de tentoonstelling Historic Grand Prix Formula One... In het Zandvoortsmuseum. Entree 2,25 euro. Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Grand Prix hier op Zandvoort? Ga dan even nog even naar het Zandvoorts Museum En voor 2,25 euro kunt u daar alles te weten komen. U kunt ook nog tot 30 oktober terecht bij de tentoonstelling 100 jaar Raadhuis. En dat is in de centrale Raadhuishal aan de Zwaluweestraat nummertje 2.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 Gaan we naar, uh, ja en dat staat ook weer te gebeuren. Ik heb hier voor me liggen een schitterende brochure waar alles uh, in staat van alle deelnemende kunstenaars. Van 3 tot en met 11 november is het weer Kunstweek in Zandvoort. Zandvoorts Museum, Galerie La Raven, Koenraad Art Gallery, Galerie Artratra, Kunstkracht 12 en het VVV Zandvoort. De Kunstweek in Zandvoort van 3 tot en met 11 november staat dit jaar in het teken van de kunst voor iedereen. Wat er te doen is tijdens de Kunstweek in Zandvoort... kunt u uh, helemaal nakijken in deze prachtige brochure... die op diverse locaties in Zandvoort gratis af te halen zijn. Van 3 tot en met 11 november, de Kunstweek in Zandvoort. Uh, 3 november, ja, uh, vanmorgen met Goedemorgen Zandvoort... was Lana Lemmens, uh, onze ja, directrice, moet je zeggen, hè, van het VVV... Aanwezig en heeft er uitvoerig bij stilgestaan. Want op 3 november is de aftrap van de derde Nationale 50 Plus Week in Zandvoort aan Zee. En in navolging op het succes van afgelopen jaren wordt ook in 2012 de Nationale 50 Plus Dag in Zandvoort aan Zee georganiseerd. De Nationale 50 Plus Dag op zaterdag 3 november vormt namelijk de kick-off voor Neem Je Niets Voor en Doe Van Alles Week. Een week die volledig in het teken van de ouderen uh, staat. Met leuke acties, aantrekkelijke aanbiedingen en veel, veel, heel veel vaak gratis activiteiten, workshops. En uh, de 50-plusser wordt dan in het zonnetje gezet. Meer informatie kunt u vinden in de Zandvoortse Courant. Daar staat het volledige programma uh, vermeld. Maar u kunt natuurlijk ook even naar het uh, Zandvoortse VVV gaan. En ik kreeg zojuist een, een, een WhatsAppje. Ja, ja, ik kreeg een WhatsAppje. Zo, jij gaat met je tijd mee. Uh, ja, ik, uh, uh, ik uh, ga de lucht in. Op uh, aanstaande zondag, of uh, nee, 4 november is dat. 4 november ga ik de lucht in met mijn uh, wederhelft en mijn twee kennissen. Want wij gaan een rondvlucht maken boven Zandvoort. Kijk eens aan. Ook dat is een onderdeel van de 50 plus dag, CQ week. Dus wilt u daar nog aan meedoen? Ga even naar het uh, VVV en vraag meer informatie op. En wellicht schrijft u in. Gaan we door met de kalender. Op 6 november, ja, cinema nostalgie te Zandvoort. Ja, en ik ga daar zeker heen. Naar Le Gendarme de Saint-Tropez. Ik mag er heen, Jij mag daar nog niet eens heen, hè? Nee. Jij bent nog geen 50-plus. Klopt. Uh, op 6 november opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren. Le Gendarme de Saint-Tropez uit 1964... met uiteraard in de hoofdrol niemand minder dan Louis de Funet. En uh, ontvangst met koffie en thee en cake vanaf 1 uur. De film vangt aan om half 2. Kost en bedragen 7 euro. Inclusief belbus, film, koffie en toeslag. En uh, uiteraard zijn Co en Joke Luiks aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift en of naar uw stoel. 6 november Le Gendarme de Saint-Tropez vanaf 1 uur. in het cinema Nostalgie te Zandvoort. En uh, vanaf 9 november Steunpunt ook Zandvoort begint met een beginnerscursus voor Facebook. Facebook blijft altijd maar in populariteit stijgen. Nu al met meer dan 1 miljard actieve gebruikers. En wilt u daar meer van weten, kijk dan even bij info apenstaartje, ook, info, apenstaartje ook, Of loop dan even langs de balie van Pluspunt aan de Vlemingstraat nummer 55 in Zandvoort. Facebook voor beginners. Heb jij al Facebook, uh, Albert-Jan? Ik uh, begin daar niet aan. Ik ook niet. niet nee, de, Dat bedoel ik. De burgers van ook Zandvoort. Voor veel mensen is het uh, een absoluut... Ja, het is een heel mooi communicatiemiddel, dus uh, vandaar die cursus. Genoeg te doen, de komende dagen helemaal voor de 50 plussers Willem en Albertjan helemaal gelukkig. Ik zie jullie glunderen. En zondag gaat mijn collega de lucht in. Laat ik hopen dat ik dan uh, die week erop nog uh, normaal programma met hem kan doen. Ja, je weet het maar nooit, Albert-Jan. Je bent goed verzekerd, hè? Ja, dat heb ik wel geregeld voor je, hoor. Why you fail to realize that you might not ever get another try. Girl, think about it before you leave while it's got a brand new swing. If you wanna do your own thing, I hear what you're saying. You You can play that game. Radio met 2 can play that game. Nou, voor het voetbal heb je er 11 nodig om uh, tegen te spelen. Jop, klopt hè? <laughs> ja, hoe komt hij erbij, die Bobby Brown? Ja, ja, ja. Hoe weet hij dat? hè? Me, jongen. Ja, nou goed. De uh, tweede helft is uh, nu uh, even kijken. 12 minuten oud zo ongeveer. Ja, ze stegen wel precies 12 minuten uit En het spel werd, uh, stil voor een blessurebehandeling. Er gebeurde iets in het strafselverbied bij mij vandaan. En aan de andere kant kon niet precies zien wat er gebeurde. Maar uh, de scheidsrechter de vloot direct en er moest meteen hulp komen. Dus het zou best wel zo'n pittige blessure kunnen zijn voor een van de spelers van Aalsmeer. Um, tot nu toe. Die 12 minuten. Ontzettend leuk. soms was een schitterende kans. Timo de Reus kwart alleen voor die keeper. En die keeper pakte. Maar aan de andere kant was het Ronald Kalis. Die die bal net vlak voor de aanvaller van Aalsmeer weg kon tikken. Waardoor hij over de achterlijn ging. En het dus nog steeds 1-1 staat. Uh, nu gaat er nog iets gebeuren, denk ik. Met een gewisseld. Nee, nog niet, want wel iemand warm bij alles meer. en de scheidsrechter geeft een, een scheidsrechterbal en dat zal dus sowieso aan Boy De Vet gaan gebeuren, waardoor uh, De vet het spel weer kan gaan hervatten. Even kijken, gaat de, Ja, dat is zandvoet. nee, ook niet. Uh, nee, het wordt niet gewisseld, oké. Okay. Nou, dan gaat die bal komen, dan uh, moet hem eerst laten stuiten en dan mag Boy De Fit die bal gewoon oppakken en in het spel gaan brengen. Dat doet hij uh, voorlopig nog even niet, want hij heeft uh, de bal aan de voet en dan gaat hij komen. Uh, hij heeft de wind in de rug. Het is dus een hele verre uitschop. Bijna in het strafschopgebied van Aalsmeer. Kan je dat is echt een hele. En die uh, wordt opgepakt door Aalsmeer. Uh, Ik probeert dat te verdedigen. Goed z'n voeten tegen, maar gaat, de bal gaat over de zijlijn. Bij de duk uit van de Zandvoort mag Aalsmeer gaan gooien. En dat uh, gaat uh, nu uh, ongeveer. Uh, proberen we lekker even. Ja, dat gaat nu gebeuren. Is gebeurd ondertussen. En uh, Aalsmeer is in bal bezit. Uh, Zandvoort gezien aan de linkerkant van het veld. En dat, dat gaat dan lekker een pingelaar. Die gaat naar de achterlijn en die probeert daar een speler te bereiken. Die gaat een 16-meter gebied in. Dan krijg je de kans om te schieten. Hij krijgt inderdaad de kans om te schieten, maar het wordt half geraakt. En daardoor kan soms hij gaan uitverdedigen. En dat, doet, dat gaat dan gebeuren via. Ja, even kijken. Deel, of, uh, Chris Dulger. Chris Dulger. naar v, Boy, of, uh, Fischer. Kan hij erbij komen? Nee, net niet, niet uh, keeper die kan hem wegspelen. Maar even zijn verdedigers. En als hij meer kan het proberen te bouwen. Maar er wordt op huid uitgezeten. Daardoor uh, even kijken naar het berg. berg probeert daar. Uh, Michel Menger te bereiken. Uh, Romania kan er niet bij komen. De bal gaat over de zijlijn en er gaat gewisseld worden. Goed, uh, tijd dus om, uh, terug te gaan naar de studio. Het is nog steeds, uh, 1-1 hier in de wedstrijd. Zandvoort tegen Asmere en het zijn gespeeld 14 minuten. En uiteraard straks veel meer van Joven Eerst een plaatje uit de Euro Breakdown. Here is fun and some nights. I call <middellis> Some nights I wish that my legs could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still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 En we gaan over een uh, Jap Want Jap, je hebt een doelpunt. De 17e minuut. En uh, ja, hoe het komt weet ik niet. Maar de vet kon het niet goed zien. De bal werd van een behoorlijk afstand geschoten. Hij laat hem door. Uh, Zandvoort is dat met 1, 2 achter tegen Haalsmeer. MUZIEK <middels> The most amazing things that can come from some terrible. Life. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En de digitale kijkers, die gaan naar kanaal 40. Van Jealous en Conquest of Paradise. Uit welk jaar komt deze plaats, schatje? Uh, begin 80, denk ik. Begin, Ja, dacht het ook, hè, dat hij veel ouder was. 1992. Oké. Okay. Ik huh. liek veel ouder. Ja. Maar goed, wel een lekkere plaats. Heb jij nog wat te liegen? Ja, nee, even een aantal zeggen. dienstmededelingen van uw eigen lokale omroep. Allereerst nog even iets algemeen. Vergeet het niet, hè, vannacht. Om drie uur gaat de klok een uur terug. Dus Rob, je mag een uurtje langer in je best blijven liggen. nest blijven liggen. Heel goed. Ja, luisteraars. En nog even wat, lokaal, wat nieuws van uw eigen lokale omroep ZFM. Zoals al een heleboel mensen de weg hebben weten te vinden... naar de diverse nieuwe programma's van CFM... wil ik u toch niet onthouden om u daar nog even extra aandacht voor te vragen. Allereerst lunchen wij tegenwoordig drie keer per week... en wel op de maandag, de woensdag en de vrijdag... van 12 tot 2 uur live vanuit de studio. Want daar presenteert Ruud Jansen samen met zijn lieftallige assistenten... twee uur lang het CFM lunchprogramma. U kunt bellen als u een verzoekje heeft. U kunt van alles aanvragen en eventueel in de uitzending komen... U bent van harte uitgenodigd. CFM luncht van de maandag, woensdag en vrijdag van 12 tot 2 live vanaf het Gasthuisplein. Ja, en we hebben een heus jeugdprogramma erbij op de woensdag van 6 tot 8 uur. Onder de naam CFM Beachmasters presenteert onze jongste collega, kan ik bijna wel zeggen. En die luistert naar de naam Stefan Kollaar. Een jeugdprogramma echt speciaal met nieuws voor de jeugd en uh, gebeurtenissen voor de jeugd. Van op elke woensdag van 6 tot 8 uur. Het is een... Uh, hoe moet je dat zeggen, een interactief radioprogramma. Je kan via social media, Twitter en al dat soort dingen uh, uh, live uh, contact zoeken met de studio. Elke woensdag het jeugdprogramma ZFM Beachmasters van 6 tot 8 uur. En we hebben ook weer terug van weg geweest ZFM, of ik moet zeggen terug van weg geweest, niet weer. ZFM Klassiek en eens in de 14 dagen presenteert onze collega Jacques Jongmans een heerlijk programma. Lekker klassieke muziek op de woensdagavond. En hij is voor het eerst weer met zijn klassieke programma te beluisteren op 1 november aanstaande. Schrijft u het op, op 1 november van 8 tot 10 ZFM Klassiek. En die week daarop presenteert hij samen met zijn, met zijn broer een luchtig muziekprogramma. Wat ook zeker het beluisteren waard is. En wat ook live de eter ingaat. Dat was hem even. Kortom, CFM is de moeite zeker waard. En uh, op internet ook te vinden. www.cfmstandvoort.nl En kijk even op CFM TV, digitaal kanaal 40 of analoog kanaal 45 voor alles laatste nieuws. I've Better read between the lines In case I need it when I'm old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 Aan de BBC heeft hij laten weten dat er hele dorpen en delen van steden waar moslims wonen zijn platgebrand. Human Rights Watch maakte eerder vandaag melding van verwoestingen. Meer dan 800 huizen en woonboten van moslims, die behoorden tot de rohingya minderheid zijn in brand gestoken. De Mensenrechtenorganisatie baseert zich op satellietbeelden. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is niet bekend. Veel moslims zouden met boten de zee op zijn gevlucht. Het